11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft 15 eurolanden landen gewaarschuwd... dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Ook de landen met een AAA-status worden genoemd, waaronder Duitsland en Nederland. De eurozone dreigt verder in problemen te komen door de crisis. Alleen Griekenland en Cyprus worden nu niet genoemd. De landen hebben nu 90 dagen de tijd om maatregelen te nemen... voordat het tot een echte afwaardering komt. Minister De Jager zegt in een reactie dat hij inhoudelijk nooit op de beoordelingen wil ingaan. Hij zegt wel dat dit nieuws duidelijk maakt dat deze Europese schuldencrisis alle Eurolanden zou kunnen raken. Hij zegt dat het goed is dat het kabinet koersvast bezig is met het op orde brengen van het huishoudboekje van Nederland. Het nieuwe Belgische kabinet wordt morgen om drie uur beëdigd. Dat heeft het paleis van koning Albert laten weten. Albert heeft Elio Di Rupo benoemd tot premier. Zijn kabinet telt zes vicepremiers. De christendemocraat Van Akkeren komt op financiën. Zijn voorganger, de liberaal Reinders, verhuist naar buitenlandse zaken. In totaal telt het Belgische kabinet dertien ministers en zes staatssecretarissen. De vorming van het kabinet Di Rupo gaat de geschiedenis in... als werelds langstdurende kabinetsformatie ooit. Als de bewindslieden morgen zijn beëdigd, heeft de formatie 541 dagen geduurd. Duizenden mensen hebben in Moskou gedemonstreerd tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De omvang van het spontane protest was ongekend. Volgens sommige bronnen waren 6000 mensen op de been, vooral jongeren. Ze riepen leuzen tegen premier Poetin en skandeerden woorden als schande en revolutie. Rond zes uur grepen de Russische veiligheidsdiensten in. Daarbij zijn volgens de politie meer dan 300 betogers gearresteerd. Er komen steeds meer berichten over fraude bij de verkiezingen van gisteren. De Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk zeggen ernstig bezorgd te zijn en vragen om opheldering. Burgemeester De Pla van Heerle denkt dat de staat aansprakelijk is voor de schade door de verzakking in winkelcentrum Het Loon. De Pla zei dit in één Vandaag. Hij baseert zich op een oude mijnwet die zegt dat de staat aansprakelijk is voor schade door mijnbouw ook als het harde bewijs ontbreekt. De bewijslast ligt bij de staat. Als die een schadeclaim wil afwijzen, moet die bewijzen dat de schade niet door mijnbouw is ontstaan. In het verleden heeft Heerle vaker met verzakkingen te maken gehad. De staat heeft toen op basis van deze wet ook uitbetaald, zegt De Pla. Hij adviseert de gedupeerde winkeliers daarom ook nu bij het ministerie van Economische Zaken aan te kloppen. Het stropen van edelherten en everzwijnen is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen... Dat komt doordat er steeds minder boswachters en jachtopzieners zijn, meldt een vandaag In het tv-programma zei een jachtopziener dat de reënpopulatie in de buurt van Nijmegen de afgelopen jaren is gehalveerd. Het aantal geregistreerde gevallen van stroperij loopt dan ook op. In 2009 werden nog 2800 gevallen geregistreerd. Dit jaar waren dat er tot nu toe al 3500. Bestuurslid Jochem Gerrits van de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra heeft ontslag genomen. Gerrits was vorige week een opspraak geraakt. In het tv-programma Po-nieuws was te horen dat hij zich wilde inzetten... voor een claim van componist Melchior Rietveld. Zijn muziek zou illegaal zijn gebruikt voor een reclamespotje... en er was daardoor veel geld misgelopen. In ruil voor zijn bemoeienis eiste Gerrits... een derde van de opbrengst van de claim. Buma Stemra laat de zaak onderzoeken. In verband hiermee had Gerrits zijn functie al tijdelijk neergelegd. In de Syrische stad Homs zijn 34 lijken op een plein gedumpt... Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie... die werkt vanuit Groot-Brittannië. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten... werden de lichamen achtergelaten door regeringsgezinde milities. De slachtoffers zouden ontvoerd zijn uit delen van de stad... die zich verzetten tegen president Assad. Mensenrechtenactivisten zeggen dat in ziekenhuizen in Homs... vandaag meer dan 60 doden zijn binnengebracht. Het zouden zowel aanhangers als tegenstanders van Assad zijn. De internationale gemeenschap heeft op een conferentie in Bonn beloofd Afghanistan na 2014 niet terug toe te keren. Het land krijgt ook dan nog hulp... zodat het in 2024 helemaal op eigen benen kan staan. President Karzai beloofde de corruptie aan te pakken... en hervormingen door te voeren. De Egyptische kiesraad heeft het opkomstcijfer... van de verkiezingen van vorige week naar beneden bijgesteld. De opkomst was geen 62, maar 52 procent... Een vermoeide medewerker zou een fout hebben gemaakt. De kiesraad sprak vorige week enthousiast over de hoogste opkomst... sinds de tijd van de farao's. Het weer, vannacht buien met hagel, natte sneeuw en lokaal een klap onweer. De meeste neerslag valt in het noorden en westen van het land. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Morgenochtend nog veel buien, maar in de middag wordt het droger... met flinke opklaringen. De komende dagen blijft het herfstachtig met veel buien en wind. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De A27-Gorkum richting Breda die is dicht tussen Oosterhout en Oosterhout-Zuid. Dat komt door een ongeluk. Bij Knoop, knooppunt Hoijpolder is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Breda-Antwerpen moet Roosendaal volgen. En dat is via de A59, de A16 en de A58. En dat was de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Toen ik voor het eerst Sinterklaas vierde... woonde ik net een maand in Nederland. De meester had een gedicht voor me geschreven en een surprise gemaakt. Van het gedicht kreeg ik helaas niets mee. Ik sprak toen nog geen woord Nederlands. Maar de surprise staat 22 jaar na dato nog altijd op mijn netvlies gebrand. Een hele grote zak papieren friet. Elk individueel frietje was duidelijk met heel veel zorg geknipt en geplakt. En in die grote frieten zaten cadeautjes verstopt. Mocht mijn meester van toen heel toevallig luisteren... het was het geknip en geplak allemaal waard... ik ben mijn eerste sinterklaas surprise nooit meer vergeten. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen op deze Sinterklaasavond. Licht aan het einde van de tunnel, daar gaan we het vanavond over hebben. Want Sarkozy en Merkel sneed, smeden snoden plannen om voor eens en voor altijd met die eurocrisis af te rekenen. Is dit de daadkracht en vertrouwen waar al zo lang naar gesmacht wordt en gaat het ze lukken? We spreken met Brussel en met econoom Ilke de Jong... En dan de wedergeboorte van het FNV. Voorzitter van fnv bondgenoten Henk van der Kolk ziet het begin van een oplossing. Maar hoe kijkt hij terug op zijn eigen handelen en wat wordt zijn rol in de toekomst? We spreken hem straks. En hoe zit het eigenlijk met de vrienden van staatssecretaris Henk Bleker? Morgen verdedigt hij zijn begroting in de Tweede Kamer. We blikken vooruit met Hans Andringa. En we zijn vereerd dat Emmy Verheij bij ons in de studio aanschuift... Een van de grootste violistes die Nederland ooit heeft gekend... viert haar 50-jarig concertjubileum. En met haar praten we over 50 jaar passie. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag... en de kranten van december. Gisteren rellen tussen aanhangers van FC Utrecht en FC Twente... waarbij politieagenten in het nauw werden gedreven. Vandaag de reacties. Het is gewoon te gek voor woorden. Het is gewoon niet goed te praten. Dat keuren wij als club af. Dit soort wangedrag moet leiden tot een langdurige stadionverboden. Zei de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. Hij heeft de jacht op de relschoppers geopend... en daarbij wordt geen enkele methode geschuwd. We accepteren natuurlijk niet dat politieagenten... zodanig in het nauw worden gebracht... dat ze uiteindelijk zelfs moeten schieten, waarschuwingsschoten moeten lossen om het vegelijf uh, te redden. Natuurlijk rees meteen de vraag of de politie in Utrecht... deze rellen niet had kunnen zien aankomen. Er is geen foute interpretatie uh, gemaakt... omdat er geen enkele reden was uh, om te vermoeden... dat uh, de gebeurtenissen aanstaande waren. Maar volgens FC Twente heeft de politie van Enschede... de collega's in Utrecht geadviseerd er een risicowedstrijd van te maken. Vorig jaar bij ons is uh, in Utrecht een reservespeler geslagen. En het heeft kwaad bloed gezet in Utrecht... Vandaaruit heeft de politie en gezegd van betiteld maar als een risicowedstrijd. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy zijn het eens over hoe ze een nieuwe eurocrisis in de toekomst moeten voorkomen. Sarkozy wil een nieuw EU-verdrag. En daarin bindt elk land zich aan een strenge begrotingsdiscipline die voor elk EU-land hetzelfde is, zegt Merkel. Dat we bindende schuldenbremsen hebben die eenheidlijk definieerd zijn in Europa. Het nieuwe verdrag is nodig om te laten zien dat het zo niet langer kan. In het plan worden eurolanden automatisch gestraft als het begrotingstekort te ver laten oplopen. Een goede stok achter de deur. Daarmet zichergesteld is dat jedes land zich verplichtend dan ook aan deze deficitcriteria en den stabiliteits- en wachstumspact als geheel hield. Vanaf woensdag gaat de slopershamer in een deel van het winkelcentrum het loon in Heerlen staat door verzakking van de bodem op instorten. Burgemeester De Pla kondigde aan dat tien winkeliers alles kwijtraken. Tegen hen hebben we moeten zeggen dat die winkels... met al hun inventaris ook echt zal verdwijnen. Dat betekent dus ook dat alle waar verloren is. Een ramp noemt de winkeliersvereniging het. Afgelopen dinsdag hebben ze hun deuren moeten sluiten. En ze kunnen er helaas echt niet meer aan terug. En dat betekent... Echt een heel erg klap in het gezicht. Bijvoorbeeld voor iemand die 22 jaar daar uh, zijn zaak heeft gehad. Hij is alles kwijt. Voor de andere winkeliers is in ieder geval december een verloren maand. De sloop gaat tot uiterlijk 23 december duren. En tot die tijd blijft het hele winkelcentrum dicht. Oud-minister Wouter Bos van Financiën zag de kredietcrisis in 2008 niet aankomen. En een plan om de crisis te lijf te gaan was er al helemaal niet. Het was niet zo dat ik iets uit de la kon trekken wat klaar lag en waar die over nagedacht was. Zei Bos tijdens de verhoren ede voor de enquêtecommissie De Wit die de crisis onderzoekt. Maar toen de crisis Nederland raakte heeft hij zeer adequaat opgetreden, vindt hij zelf. Wat wij gelukkig konden doen, was een crisis aanpakken ontwikkelen... Die, die oversized was waarschijnlijk ten opzichte van wat nodig was. En dat was precies de bedoeling. En dan gelooft de markt je ook. En dan lukt het je dus ook. Na afloop van de verhoren snelde Wouter Bos zich naar huis. En hij was blij dat hij thuis niet onder Ede staat... want zijn kinderen kunnen op 5 december de waarheid niet aan. Ik hoop dat ik voordat het Sinterklaasfeest losbarst niet meer onder Ede sta. Want ik moet echt verklaren dat hij bestaat vanavond. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En mijn collega Jan van der Put heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, asielverzoeken moeten anders worden beoordeeld. Er moet niet alleen worden gekeken naar het schrijnende verhaal... maar ook of een asielzoeker voldoende in de samenleving is geworteld... en of hij een goede toekomst in Nederland kan verwachten. Dat staat morgen in trouw. Die laatste twee criteria zijn nieuw. Ze staan in advies aan minister Leers. De IND-commissie, die nu asielaanvragen beoordeelt, moet een brede club worden... Er moeten lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties inkomen. En er staat nog meer in het advies. De beoordeling van een asielverzoek moet niet algemeen bekend worden gemaakt. Zo voorkom je dat andere asielzoekers doorprocederen. In Amsterdam kunnen jonge ouders eindelijk basisscholen met elkaar vergelijken. De gemeente heeft een brochure gemaakt... waarin alle 204 basisscholen op een rij zijn gezet. Van de beste tot de slechtste, meldt de Volkskrant. De brochure is onderdeel van de kwaliteitsaanpak Basisonderwijs in Amsterdam... Bett-houder Asscher wil op die manier iets doen... tegen het hoge aantal slecht presterende scholen. De koepel van basisscholen is niet helemaal tevreden. De brochure is niet leesbaar genoeg. Het ouderplatform heeft ook bedenkingen... maar is toch blij dat je eindelijk scholen met elkaar kunt vergelijken. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de matrixborden boven de snelweg. Twee keer achter elkaar ontstonden door problemen met die borden... kilometers lange files op de A27 en de A4... In de Telegraaf staat dat PvdA, SP en CDA actie willen van de minister. CDA-Kamerlid Sander de Rauwe heeft gehoord dat de borden kapot gingen doordat er water in was gelopen. Het winterweer is in aantocht, waarschuwt hij. De Rauwe wil van de minister weten of de fabrikant van de matrixborden een boete kan krijgen. De Deventer-moordzaak komt morgen uitgebreid aan bod in NRC Next. Dat is inderdaad die zaak van de weduwe. Die door Ernst Lauwers om het leven zou zijn gebracht. Lauwers ging er voor de gevangenis in. In een nieuw boek pleit emeritus-hoogleraar wetenschapsfilosofie Ton Derksen hem vrij. Derksen ziet de veroordeelde Lauwers als slachtoffer van een falend rechtssysteem. Het DNA-bewijs deugde niet. Lauwers had geen motief. En hij zei dat hij rond het tijdstip van de moord in de file stond. Iets dat volgens Derksen best zou kunnen. Derkse schreef eerder een boek over Lucia de Berg. Een boek dat volgens NRC het beeld over die zaak deed kantelen. Er moeten betere regels komen voor plantaardige voedingssupplementen. Er is een kans dat ze kanker kunnen veroorzaken. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Wageningen... die meewerken aan een groot Europees onderzoek. Dat zeggen ze morgen in Spits. Het gaat om supplementen met als hoofdbestanddeel... bijvoorbeeld basilicum, fenkel, kaneel en noodmuskaat. Daar zitten alkenielbenzenen in. en Die moet je niet te veel binnenkrijgen. Volgens de Wageningse onderzoekers kun je die supplementen dus beter niet slikken. Natuurlijk is niet altijd veilig. De homoseksuele docent, die door zijn school in Oegstgeest... was geschorst vanwege zijn relatie met een man... stapt niet naar de commissie Gelijke Behandeling. Het Nederlands Dagblad meldt dat dat de voorlopige uitkomst is... van gesprekken tussen de docent en de school. De gereformeerde school wil geen openlijk homoseksuele leerkracht... voor de klas en wilde hem ontslaan. Maar de rechter stak daar een stokje voor. Er kwamen twee gesprekken en die hebben ertoe geleid... dat de leerkracht afziet van de gang naar de commissie Gelijke Behandeling. Waarom? Dat weet de krant niet. En in Nieuw-Zeeland is het grootste insect ter wereld ontdekt staat in het AD. Het is een wita, een enorme krekel van een gram of 70. Hij of zij werd ontdekt door een Amerikaan die het dier uit de boom plukte en een worteltje voerde. Niet te veel vertelt hij. Het is een bedreigde soort. Hij zou zich ziek kunnen eten. Er zijn ook foto's van. En het moet gezegd, het is een heel apparaat, zo'n wita. En tegen ruststelling, Nieuw-Zeeland is heel ver weg. Gelukkig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Touching one, reaching out, touching me. Sweet Caroline van Neil Diamond, het nummer dat Neil Diamond schreef... over de dochter van president Kennedy, Caroline dus. Het is opnieuw de Week van de Waarheid voor de Europese leiders. Donderdag en vrijdag komen ze bijeen in Brussel voor een cruciale top... met maar één doel, de euro moet worden gered, hoe dan ook. En om dat te bewerkstelligen lopen de leiders deze week de deur bij elkaar plat. We gaan eerst even naar Brussel. Cosmet Chris Ostendorf, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, Kis. Premier Rutte ging vandaag op bezoek bij premier Monti van Italië. Vanaf morgen doet de Amerikaanse minister van Financiën, Geithner, een grand tour door Europa. Woensdag spreekt Sarkozy met de nieuwe premier van Spanje, Rajoy. En alle ogen waren vandaag gericht op Merkel en Sarkozy die in Parijs alvast wat voorwerk deden. Kortom, druk verkeer in Europa. Begint er nu eindelijk echt iets te bewegen en dan ook nog een beetje de goede kant op? Ja, het lijken zelfs bijna vrienden te worden als je dat zo hoort. Hè? Iedereen bij elkaar op bezoek. Maar ondertussen wordt er wel heel hard onderhandeld... en beweegt er toch vrij weinig. Uh, je kunt zeggen, ja, Duitse en Franse diplomaten... werken weliswaar dag in dag uit samen om allerlei compromissen te bereiken. En af en toe worden die dan gepresenteerd door Merkel en Sarkozy... Zij weten denk ik wel waar ze mee bezig zijn en wat ze ongeveer willen en waar ze het nog niet over eens zijn. Maar het grote probleem is natuurlijk wel dat de rest van die regeringsleiders ook maar een beetje moet afwachten waar de grote bazen Frankrijk en Duitsland nou mee komen eind van de week. En dus moeten wij ook maar afwachten of de rest van Europa wel mee wil met, met die plannen die vandaag door Frankrijk en Duitsland uh, zijn gepresenteerd. Want waar zijn ze het in grote lijnen over eens geworden bij die lunch? Nou. Ja, uh, dat, dat is nog maar de vraag. Ze zijn het eens dat er drastische maatregelen moeten komen. Zoveel zijn ze het eens. En dat ze het zich niet kunnen veroorloven om ruzie te blijven maken. Maar, maar hoe ze die afspraken gaan afdwingen... blijft toch een groot probleem. Uh, de, de grote rode lijn, denk ik, voor Sarkozy is... dat je geen onverkozen ambtenaren moet hebben... die zich met zijn mooie trotse Franse begroting mogen gaan bemoeien. Sarkozy zegt nog steeds... regeringsleiders, dat zijn de enigen uh, hier in Brussel... die nog democratisch verkozen zijn. En die regeringsleiders... Dus Sarkozy, Merkel, maar ook Rutte en zo. Zij moeten uiteindelijk verantwoording afleggen bij de kiezers. Dus zij moeten bepalen... Merkel daarentegen, die wil wel juist afspraken vastleggen. Die afspraken wil ze door de commissie laten controleren. En desnoods wil ze afspraken, of landen die die afspraken niet nakomen, voor, voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg kunnen slepen. En daar ligt dan ook Frankrijk weer dwars. Want Frankrijk zegt, we willen geen benoemde rechters, waar niemand voor gekozen heeft, zich weer laten bemoeien met onze mooie Franse begroting. Dus het blijft gewoon een groot probleem hoe je moet omgaan met de mooie afspraken die ze nu willen maken. Ja. Ik praat verder met Elke Meneer de Jong, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meneer de Jong, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Chris zei het net al, wat er dan precies, hoe ze dit precies gaan invullen... dat weten we nog niet, maar bent u wel een beetje optimistisch... over de kant waar het op gaat? Nou, ik denk dat uh, Chris de, de, de vinger op een zere plek heeft gelegd. En dat is dat Frankrijk heel veel dingen weet, wil. Maar uh, er is maar één ding wat echt telt. En dat is dat de Franse politicus, die staat bovenaan de top. En die laat zich niks zeggen door wie dan ook. En dat is dus ook al een thema waardoor de hele Europese eenwording heen uh, sleept. Het ging bijvoorbeeld bij de benoeming van Duisenberg als eerste uh, president van de Europese Centrale Bank ook al. En dat zei Mitterrand ook. Ja, ik laat het me niet vertellen door een die functionair, kom nou. Ja, uh, en, en dat is het hele uh, eiereneten: uh, dat uh, Frankrijk, in Frankrijk geldt de politicus als God. Maar onder druk wordt alles toch vloeibaar? Dit functioneert niet meer, hebben we nee. inmiddels gezien. Ik nee. denk en... niet dat Frankrijk dit vol kan houden. Nee, precies. En daarom uh, Dit speelde ook al eerder en rond 1983 ook. En toen heeft Nederland als volgens aangebakker uh, gezegd... nou, weet je wat, laten we dan maar eens een keer weer vrij kapitaalverkeer promoten. En dan hopen we maar dat de financiële markten aan Frankrijk vertellen... dat het zo niet langer kan. Nou, eigenlijk zien we dat nu gebeuren. Ja. Italië jaster een fix bezuinigingspakket door vandaag. Rutte complimenteerde dan ook premier Monti daarvoor. Ja. Ierland heeft aangekondigd 2,2 miljard extra te gaan bezuinigen. Mm. Um, moeten we in jubelstemming raken over al deze acties die toch wel dat vertrouwen doen toenemen? Of is dat voorbaardig? Op dit moment is het nog een beetje. Het gaat de goede richting uit. Laten we nou niet weer Nederlands negatief beginnen. Het gaat de goede richting uit. Men wil uh, zaken veranderen. Met name Ierland is al veel langer bezig. En die heeft ook uh, de kosten van de per, per eenheid product al behoorlijk verlaagd sinds het begin van de crisis. Dat was in Italië niet zo. Nu hebben we daar een zakenkabinet die probeert om orde op zaken te stellen. Maar uh, dit pakket is een begin. Want ik heb begrepen dat dit pakket het vooral weer bij de gewone man vandaan moet halen. En waar er in Italië aan schort is een marktwerking en dat er toch nog een bepaalde elite zit die zich uh, weet te verrijken... en ook altijd de belasting weet te ontduiken. En als Monty er niet voor zorgt dat hij ook die aanpakt... dan krijgt hij op een gegeven moment, ben ik bang, toch ook de bevolking tegen zich. Dus... Die zal dit nog wel accepteren, maar de volgende maatregelen zullen... Uh, wat de bevolking betreft, richting de wat rijkeren... en degenen die zich altijd uh, weten te verschuilen moeten gaan... en wat de economie betreft, uh, richting meer openheid en meer marktwerking. Want anders dan krijgen ze hun kosten niet onder controle. Mm -hmm. um... Voorzichtig positief zijn we dus vanavond. Een kleine kanttekening. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Nederland gewaarschuwd... vanavond dat we de AAA-status binnen drie maanden mogelijk verliezen. Het stond in de Financial Times. Ja. Is dat een groot of klein smetje op het positieve geluid? Nou, het is een... Uh... Nog niet verschrikkelijk grote smet, zou ik willen zeggen. Maar het was, zat er wel in te aan te komen natuurlijk. Want we roepen altijd wel van wij hebben de begroting wel op orde... maar er zitten ook nogal wat risico's in. Met name wanneer het in de onroerend goedsector misgaat. Eh, dan, eh, dan kan het bij ons ook behoorlijk uit de hand lopen... waar we nog weinig over horen. Maar wat ik wel verwacht is bijvoorbeeld dat de gemeenten... op een gegeven moment daar ook grote verliezen in moeten nemen. Want daar hebben we lang nog niet alle verliezen in genomen... En in hoeverre dat dan weer doordrukt in de financiële sector en daarmee op een gegeven moment ook weer de overheid garanties moet afgeven, dat is nog de vraag. Mm -hmm. Ik ga even terug naar Brussel, naar Chris Ossendorf. Chris, hoe is dat nieuws in Brussel gevallen dat de kredietbeoordelaar misschien bij 16 landen de status wil verlagen? Ja, degenen die erop moeten reageren, dat zijn die regeringsleiders. Hè. De ministers van Financiën, bijvoorbeeld minister van Financiën de Jager... heeft gezegd, ja, wij reageren nooit op dit soort uh, berichten van credit rating agencies. Maar het bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is dat we drastische maatregelen nemen. En dat geeft toch wel een beetje aan dat ze zich daar zorgen over maken. Maar, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel raar... we hadden het net over dat ambtenaren Europa gaan besturen. Maar op dit moment kun je zien dat een paar credit rating agencies... Die die helemaal door niemand gekozen mm -hmm, zijn, mm -hmm. dat gewoon commerciële bureautjes zijn... de politiek gaan bepalen. En is het nou heel erg toevallig dat net voor deze cruciale top... drie dagen daarvoor, dit uh, rating agency, Senator Poors ineens met dit bericht komt... Nee, dit zijn gewoon politici geworden, die jongens van dat bureau... die de politiek beïnvloeden en nu zeggen... als jullie nu niet doen wat wij willen... dan gaan we de rating ja. van alle AAA-landen naar beneden brengen. Het is natuurlijk prachtig dat ze dat doen... maar de vraag is of daar echt cijfers achter zitten... of dat er een leuke politieke ja. bedoeling achter zit... Um, en Europa probeert eigenlijk op de lange duur... ook dit soort bureautjes een klein beetje aan banden te gaan leggen. Mm -hmm. Los van uh, of de uh, cijfers en de onderbouwing daarachter zit... we zien dat het effect van ja, inderdaad een klein persbericht ongelooflijk groot is. Meneer de Jong, als we maar met z'n allen vaak genoeg blijven zeggen... nou, het komt allemaal wel goed. Is het dan niet zo dat het ook vanzelf goed komt... Nou, deels. Uh, deels. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je... en dat was bijvoorbeeld in 2002 het verwijt aan de Nederlandse regering... dat die de eigen economie de put in zat te praten mm -hmm. van... ja, het gaat niet goed en we moeten dit en dat. Dat klopt. En je kunt ook wel zeggen van... ja, we gaan ervoor en uh, dat gaat goed en dat geeft zeker een positief effect. Maar als er vervolgens geen maatregelen komen... dan gaat men er niet in geloven. Nee. Dus het, het is wel een combinatie van... Van goede PR en daadkracht... Kan ik het zo samenvatten. Ja, dat heb u helemaal goed gedaan. Heel ja. de Jong, Chris Ostendorf, hartelijk dank. Graag gedaan.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 op nummer 1 in Nederland, kotje met somebody that I used to know. Goedenavond, Henk van der Kok, hier in de studio. Ja, goedenavond. Voorzitter van FVV Bondgenoten, nog wel. Ja, het <laughs> zal ook nog wel even duren, denk ik. <laughs> um, we gaan eerst even luisteren naar Agnes Jongiers, want zij zat vanavond in de uitzending van Paul en Witteman. Ja. En ze richtte wat woorden tot u, geloof ik. We gaan even luisteren. Dit conflict ging ook niet over, eh, mogen ze elkaar nu eh, wel of niet? Ik bedoel, Henk is een goede collega eh, van mij. En eh, als ik nu dat optreden van hem net bij Nieuws hier, eh, zie, dan ik... het is ook nog een verdomd grappige vent. <lacht> Waar ging die ruzie over? Het is een en al gezelligheid tussen jullie. Ja, ik denk dat het... Eh, nou, het is van, van allebei wat. Kijk, dit is volgens mij ook een beetje een soort reactie op het feit... Van dat je een tijd lang ruzie met elkaar gemaakt hebt. Nou, uh, in het weekend hebben we in ieder geval met elkaar... een oplossing gevonden van hoe het allemaal verder moet. En dan is het ook een soort opluchting. Want hoe je het ook weer verkeerd, de uh, daar heb ik ook steeds gezegd... Uh, wij zijn goede collega's van elkaar al sinds lange tijd. We hebben samen vijf jaar lang in een en hetzelfde bestuur gezeten... van die ene FNV. Ja, dat is iets wat natuurlijk niet je even zo wegscheurt, Maar tegelijkertijd hebben we op professionele gronden... wel een groot conflict met elkaar gekregen. Zij vanuit haar verantwoordelijkheid als voorzitter van de hele FNV mm. en ik... Als voorzitter van Bij zo'n groot conflict zijpelt uh, er altijd wel iets persoonlijks doorheen, toch? Ja, maar het wordt wel op een moment ongelooflijk moeilijk... als je in dit geval, in mijn geval, tegen Agnes zegt... letterlijk zegt, beste Agnes, zo kan het niet langer meer. Er is geen vertrouwen meer voor hetgeen wat je doet. En dan gaat het je natuurlijk ook wat persoonlijk raken. Het raakt haar persoonlijk, maar mij net zo goed. Mm -hmm. Afgelopen weekend bereikt het conflict binnen de FNV. Dat begon rond het pensioenakkoord een hoogtepunt. Er komt een nieuwe bond, nieuwe bestuurders. Exit Agnes Jongerius, exit Henk van der Kolk. En beide, hoor ik u vandaag, presenteert dit als een overwinning. Dat vind ik wel een hele positieve draai aan de werkelijkheid... om het maar zo te zeggen, toch? Ja, maar dat, uh, ja dat begrijp ik inderdaad, van dat dat enerzijds zo geïnterpreteerd wordt. Uh, maar ik denk dat het niet is. Kijk... Uh, Uiteraard, de aanleiding was het pensioenconflict. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, voor de buitenwachtwachtwachtwachtwacht is van: hè, hoe kan het nou uh, dat ze daar een vreselijk conflict over hebben? Nu weer lijkt het wel alsof we weer vriendjes zijn. Uh, en nu gaat het over iets anders, namelijk over hoe de FNV is ingericht. Nou ja, een deel, een groot deel van het probleem. wat is de oorzaak is van pensioenconflict? heeft alles te maken met het feit van dat de manier waarop we georganiseerd zijn als vakbeweging. Die hele stroperige besluitvorming. Uh, waarbij allemaal autonome bonden zijn, grote bonden, kleine bonden. Uh, die allemaal hun eigen clubjes hebben. Die moeten weer terugkoppelen. Dan weer terug naar het federatiebestuur. Wat het ook voor, in dit geval Agnes is niet makkelijk maakt. Om dan maar uiteindelijk zaken te doen in Den Haag. Ja. Dus, dus, dus, dus dat, dat gaat, het gaat allemaal anders. Daar, daar hebben jullie een soort doorbraak ja, en in bereikt. Dat dit een soort. Uh, ja, het is gewoon inzichtelijk gemaakt. Een hefboom is het geweest. Dit pensioen ja, Maar daar is voor de vernieuwing. Ongelooflijk veel. Werk, bloed, zweet en tranen en bitterbal aan voorafgaan. Ik dat herinner is me het afgelopen werk. jaar. Ja, maar dat echt. Dat je bijna ja. denkt. En dan nu forceert dit een doorbraak. Eigenlijk weggegooide energie. Nee, dat is al het dus conflicten. niet Want wij praten nu al tien jaar over vernieuwing van de FNV. We dat is het toch tien keer, jaar te lang? We hebben, nog eens, we hebben het een paar jaar geleden nog eens een keer besloten. Dit is de hefboom om de echte vernieuwing nu te forceren. En vaak is het ook zo dat er een crisissituatie nodig is om tot die vernieuwing te komen. Oké. Okay. En die vernieuwing zijn we weliswaar al een tijdje mee bezig. Wij als bondgenoten zeker. Als we kijken naar de schoonmaak, meer vakbondswerk dicht bij mensen, mm -hmm, dicht bij mm -hmm. het beroep. Uh, als we kijken hoe we het op dit moment samen met de collega's van EVV bouwen doen op de bouwplaats. Ja. Uh, nou, dan zijn we al met die vernieuwing begonnen. Begrijp dit ik. Dit is de hefboom, ja. deze crisis is de hefboom. om nu ook echt, echt door, door te pakken. pakken. Dat begrijp ik. Maar uh, zo'n langdurige crisis, mag ik wel zeggen. daar kom je niet onbeschadigd uit. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook inderdaad mensen beschadigd. Ik vind het dan ook van grote professionaliteit getuigen van een ieder... dat we dan toch, als het ware, over ook onze eigen schaduw heen kunnen stappen... Dat ervoor... is aan de kant van degenen die erbij betrokken zijn. Maar ik ja. heb ook over de schade bij de gewone burgers, zoals bij mij. Voor mij is, is dit, dit hele, die hele organisatie, dat interne geruzie, dat gevecht dat zo lang duurt... dat maakt het niet als organisatie aantrekkelijk voor mij, nee, klopt. Ik, als burger, om me daarbij aan te sluiten. Nee, ik klopt. denk wel, die hebben wat beters te doen dan mijn belangen behartigen. Die zijn bezig hun eigen oorlogjes ja, uit te vechten. Dat kan ik me heel goed voorstellen dat u dat zegt. En ik denk dat heel veel van mijn leden dat ook vinden. En ik denk overigens ook dat heel veel mensen die niet lid zijn dat ook vinden. En misschien zich wel bevestigd voelen in het feit dat ze geen lid zijn. En toch moet je dit doen, anders kom je er niet doorheen. Dat is de bekende reis de Breiberg. Dit mag niet te lang duren. Want dan doet het zoveel schade en afbreuk dat je er ook niet meer doorheen nee. komt. Ik denk dat we wat dat betreft nu ook die stap hebben gezet afgelopen weekend... die het mogelijk maakt om tot die vernieuwing te komen. En als ik kijk naar de eerste reacties om me heen... Zowel intern. Jubelend. Als extern. Nee, niet jubelen. Nee, dat is ook allemaal weer te veel eer Dat vind ik ook een beetje flauw. Maar ik zie gewoon allemaal mensen die reageren. Is het niet per sms of anderszins? En die zeggen: hè, hè. Nou, gebeurt er nou eigenlijk gebeurt wat. Want, okay. En natuurlijk, het vervolg zou moeten laten zien of dat ook zo is. Of het inderdaad structureel ja. is. Wat had Henk van der Kolk persoonlijk anders moeten doen? Ja, achteraf weet je het altijd beter. En overigens, als je achteraf zegt van ik had het zo moeten doen, tien tegen één was het ook weer inderdaad heel anders gelopen. Um, Eén ding, één fundamenteel ding dat u echt anders had moeten doen... met, de inzicht, met het inzicht van nu. Ja, nou, dat is natuurlijk een gewetensvraag. Hè? En dat vind ik dan zelfs lastig om te beantwoorden. Misschien inderdaad dat we al in een veel eerder stadium... hadden moeten zeggen in de FNV tegen Agnes... Agnes, als je zo doorgaat, dan gaat het absoluut fout... en dan ga je het vertrouwen verliezen van onszelf. Waarom hebben jullie dat niet eerder gedaan? Nou ja, omdat je op dat moment nog denkt... Uh, jongens, dit komt wel goed. Dat blijkt dus niet zo te zijn. En dus is dan de conclusie... ja, nu moeten we het wel zeggen. Uh, en achteraf, achteraf weet je het altijd beter. Maar nogmaals, als je gedaan zou hebben wat ik nu zeg... tien tegen 1, dan was het ook weer anders gelopen. Tien tegen 1, dan was er ook wel weer problemen ontstaan. Nee, dat kunnen we ook niet... Uh, dus dat kun je nooit zeggen. Dus nee, je, dat dat vind, ik ook, niet zo wel... interessant. vind nou... ik ook niet zo interessant. Nee. Ik vind het veel interessanter nu... dat je zegt, oké, okay, dat is dus hartstikke fout gelopen... Er is veel schade mee aangericht. We hebben ongelooflijk veel vertrouwen verloren bij onze leden. Mm -hmm. Dat is fout. Uh, nu heb je de kans in ieder geval om, om te... verbeteringen door te voeren. Dus ja. laten we ons in godsnaam richten op de toekomst, de toekomst en de kansen die er zijn. <laughs> Afgelopen zaterdag is het plan uitgesproken om tot een nieuwe vakbeweging ja. te komen. Uh, in NRC van vanavond staat u het, dat u het idee van een ongedeelde FNV niet wil loslaten. Bent u dan die hervormingen niet in zekere zin ook meteen aan het tegenwerken? Nee, ik ben helemaal niks aan het tegenwerken. Uh, Integendeel, ik uh, ben altijd een warm voorstander geweest van die ene ongedeelde FNV. We hebben vastgesteld met elkaar dat die niet gerealiseerd kan worden zoals we dat wilden. Dat we dat nu moeten doen, als het ware, de sprong voorwaarts door een nieuwe club op te richten. Maar dat laat onverlet het feit dat we dan in die nieuwe club in ieder geval uh, er wel naar willen streven... dat we allemaal met onze diversiteit, die er is... Hè, ook als je in de maatschappij kijkt, diversiteit in beroepen... Uh, na sectoren, diversiteit tussen mensen... wat mensen willen met hun werk, hun belangen en hun verlangens... dat je uitgaande van die diversiteit... dat je toch nog inderdaad mm -hmm. iets moois kunt bouwen. Iets wat één uitstraalt. Ja. Um, straks, voor uzelf, gaat u met vervroegd pensioen? Nou. nou, mijn vrouw die zegt wel inderdaad tegen me van... nou, wanneer houdt het in godsnaam eindelijk eens een ik kan keer me voorstellen. op? voorstellen. En dan zeg ik tegen haar van... Uh, meid, dat, het houdt een keer op. Ik ben niet van plan om door te gaan. Nou, dus ik heb dat ook gezegd na uh, dit weekend... Um, toen, we naar, oh, toen zat ze ook naar die beelden te kijken. En uh, ik zei, nou kijk, dit is een statement van me. Ik ga niet <lacht> door in die nieuwe club. Uh, maar nee, ik ga niet met vroeg pensioen natuurlijk. Uh, dan ga je iets anders doen. En wat? Ik weet het nog niet. Dat gaan we zien. Henk van der Kolk, hartelijk dank. Graag gedaan. God damn This snow Will I ever get Where I wanna go And so I skate Across the Thames Hand in hand With all my friends And even though I hate the cold, a constant reminder that I'm getting old, another year draws to its close, entire life. deze Sinterklaasavond toch alvast een beetje in de kerststemming. When the Thames froze van Smith and Burroughs. De natuurbeweging is in rep en roer. Net als de vogelvrienden en aanhangers van Orca Morgan. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw en Natuur... die deze week zijn begroting verdedigt in de Tweede Kamer heeft niet veel vrienden gemaakt het afgelopen jaar. Wat beweegt de man? Onze politiekredacteur Hans Andriga werpt licht op de motieven van Henk Bleker. Hans, goedenavond. Dag wel. Um, We kennen hem als een aardige, geestige, begripvolle man. Waarom heeft hij zoveel verzet opgeroepen het afgelopen jaar? Nou, ik heb hem leren kennen als een man, uh, ja, het zijn eigenlijk een vat vol tegenstellingen. Hij komt inderdaad in het begin uh, heel sterk over als een uh, aardige, vriendelijke, geestige man, zoals je hem net uh, omschreven hebt. Maar als je dan uh, hem wat langer kent en uh, je ziet met wat voor beleid hij nu bijvoorbeeld bezig is, dan kom je erachter dat al die aardigheid in begrippen enzovoort niet verhindert dat hij ijzeren zijn eigen plannen gaat doorvoeren. En dat is dan voor veel mensen een teleurstelling. Ja. Afgelopen weken was hij vaak in het nieuws en in de Tweede Kamer. Zijn plannen hebben veel kritiek opgeroepen. Zijn natuurwet bijvoorbeeld. Uh, minder grond voor natuur aankopen en minder geld voor het onderhoud daarvan. Ja. Je hebt uh, een langlopend Europees project onder de naam de ecologische hoofdstructuur. Dat, dat is een heel lang lint door Europa en ook door Nederland van uh, ononderbroken natuur waar vogeltjes en bloemetjes en plantjes en kleine kruipende diertjes... ongehinderd overal naartoe kunnen gaan. Uh, daar zijn ze echt tientallen jaren mee bezig geweest. En in Nederland is dat bijna klaar. En, en op de eerste dag dat Bleker zich voorstelde als uh, staatssecretaris... toen maakte hij meteen bekend dat hij een streep door de rest van dat project ging uh, zetten. Nou, iedereen was erg verbaasd daarover... En uh, ja, daar komt dan nog eens bij dat uh, provincies die veel natuurgebieden in beheer hebben... Die, die hebben daar geld voor nodig om dat goed te kunnen doen... om het natuur te kunnen maken en uh, te onderhouden. Daar komt nu veel minder geld voor beschikbaar. Dus uh, heus niet rebelse organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten... die zijn nu inderdaad in rep en roer van wat gebeurt er met die gebieden. Ja. Wij kunnen dat niet meer goed onderhouden. En er dreigt veel schade berokken te worden aan... Planten en dieren. Ja, een um, bleeker koketteert altijd een beetje met het feit dat hij zelf een, een boer is met zijn pony's. Um, neemt hij het ook expliciet op voor de boeren? Zoals je van een CDA-staatssecretaris zou verwachten? Ja, ik denk wel dat dat zo is. Uh, als je ziet wat hij allemaal in zijn beleid stopt. Uh, dan zie je dat hij probeert de balans tussen uh, boerenbelangen en natuurbelangen... om die weer wat meer naar boeren te gaan. Alsof hij vindt dat het de afgelopen tijd veel te veel in handen is geweest... van uh, milieufrieks, uh, natuurbeschermers. Dus uh, in een van zijn uh, laatste stukken staat dan ook... We moeten er ook naar streven dat natuur ook een economisch belang vertegenwoordigt. Mm. En dat moeten we er ook uithalen. En uh, ja, dat is iets waar hij toch wel heel sterk uh, mee bezig is. Um... Wat hij dus nu tegenkomt, is dat naarmate zijn plannen duidelijker worden. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan de megastallen. Veel boeren die hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Die moeten dan uitbreiden met hun bedrijf. Grotere aantallen koeien, varkens en kippen. Uh -huh. uh, Bleker zegt niet keihard nee tegen die... Uh, megastallen. Hij zegt wel... je zou het eigenlijk niet moeten willen. Uh, dus ja, hij geeft wel de indruk... dat hij er niet zo blij mee is... maar hij neemt, neemt niet geen hard standpunt er... nee, in. precies. Dus dat is dan weer een teleurstelling... van mensen die daar hele andere ideeën over hebben. Nou, uh, in de Kamer merk je ook wel wat... van die onvrede. Natuurlijk... CDA voorop en ook de VVD... die steunen hem natuurlijk mm. wel. Hebben ook wel wat kritiekpuntjes. Wat meer kritiek zie je al bij de PVV. Denk aan die megastallen in dierenwelzijn... Mm. Maar logisch, de meeste kritiek die vind je bij uh, de oppositie. Maar ook daar merk je dat dat verweer tegen bleker... en de irritatie veel sterker is dan je normaal zou verwachten. Ik heb een kleine montage gemaakt van uh, debatten van uh, de afgelopen week. Ze maken hem nog net niet uit voor leugenaar... maar de creativiteit dat om dat ene woord te vermijden die is wel heel erg groot. Onze staatssecretaris maakt van het zaaien van verwarring en handelsmerk. Ik erg me heel erg aan de staatssecretaris op dit moment. Ik dacht dat de man van de praktijk was, een man van het volk. De man van, die van schuimarcheren politiek heeft gemaakt en van politiek schuimsmarcheren. Wilt u er dan wel op toezien uh, uh, dat wij antwoord krijgen van de staatssecretaris. Want nu hij weet dat dit de gang van zaken is in deze uh, nee. uh, ronde, gaat hij natuurlijk ons gewoon geen antwoord geven en kletst eromheen. En daar heb ik geen zin in. De staatssecretaris die boeren opriep de natuurregels te overtreden, heeft zich als een bewindsman die standaard spreekt met een gespleten tong. Ja, ik vraag me oprecht af of de staatssecretaris A misschien een andere toon aan zou willen slaan en B ook de realiteit van de maatschappelijke werkelijkheid, werkelijkheid daadwerkelijk onder ogen zou willen zien. Er is op dit moment geen hond die dat gelooft. Ga toch weg. Nou, met zo'n laatste woord hoef ik eigenlijk niet te reageren, dus dat doe ik ook niet. <laughs> Gaat er, Lekker spelen. Ja, heerlijk. Gaat er bloed vloeien deze week? Nee, het wordt wel uh, pittige debatten met uh, Bleker. En uh, ja, als hij nou slim is, dan probeert hij deze week toch wat vrienden te maken. Want uiteindelijk kom je daar toch wel verder mee. En ook die verdeeldheid die er nu is in de wereld van uh, landbouw en uh, natuur en milieu. Uh, ja, als hij slim is, probeert hij deze week een begin te maken met daar wat meer draagvlak uh, te krijgen. En uh, ja, dan kan het misschien nog uh, heel erg leuk worden met zijn. Nieuwe ideeën, want er zitten ook wel hele goede ideeën bij. Maar draagvlak heb je daarbij nodig. Dus laat hij daar morgen mee beginnen, dan komt het allemaal goed. Hans Andringa, dank Dankjewel. Komende donderdag viert ze haar 50-jarige concertjubileum. Emmy Verheij, een van de grootste violistes van Nederland. En vanavond is ze bij ons, hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Wat hoorden wij zojuist? Uh, dit was uh, het, het scherzo uit uh, het trio voor viool, cello en piano... van Frans Schubert, opus 100. En het concert is woensdag. Neem oh, me niet woensdag. Kwalijk, ja. Oh, nee, heel belangrijk ja, dat u ja. daar is. Woensdag 7 december, ja, inderdaad, ja. het spijt me. Um, we hebben u gevraagd of u vanavond ook uh, voor ons iets kleins wilde spelen. En u heeft dat verzoek heel vriendelijk afgewezen. Waarom eigenlijk? Uh, nou, het is, het is nu niet zo heel vroeg, dat punt 1. Maar dat is op zich niet, niet echt de reden. Maar ik, ben, ik moet altijd ongelooflijk uh, opwarmen en, en, uh, ja, en inspelen. En dan ben ik toch niet tevreden. Oh, want dat is ook dan zo... Beperkt ik bedoel, je hebt ook geen tijd om, um, om warm te lopen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat ja, dat, dat uh, ik heb een ervaring onlangs gehad met, met, met TV Gelderland, hebben ze me dat gevraagd. Daar ben ik wel op ingegaan. En daar was ik dus helemaal niet blij mee achteraf. Dat heeft niks met, met TV Gelderland te maken, maar wel met mij. Ja, en de mate van perfectie. Ja, ja ik kijk er dan gewoon heel ontevreden op terug, dus dat ga ik mezelf niet nog een paar keer aan de heel verstandig lijkt me dat. U was ze zeven jaar oud toen u begon met viool spelen. Um, kunt u zich nog het moment herinneren dat u een viool in handen kreeg? Um, het allereerste. Ja, moment. ik denk het wel. En um, ja, dat vond ik eigenlijk wel gaaf, ja, zo'n ding met vier snaren. <laughs> Hoe ging dat? Ja. Hoe was dat moment? Daar nou, thuis? Nou, of? Ik, dat, dat, toen woonden we nog in Amsterdam. En ik weet dat ik mijn opa toen uh, liet horen... Boer, daar ligt een kip in het water. Dat kon ik dan spelen. Ja. En daar was ik heel trots op. Maar ff, dat is eigenlijk het enige wat het nog gespijren bleef. Uw vader was ook violist. Ja. Um, was het denkbaar dat u een ander instrument zou hebben gespeeld dan viool? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, er stond pas later een piano bij ons in de kamer. En het ging over veel. Ja. Ja. Heeft u daar ooit later over gedacht? Had ik maar dat of nee, had ik maar dat bij mij talent? Nee, ook helemaal niet. Nee. Nee, ik had wel een ander, iets anders willen doen, maar niet zozeer um, een ander instrument, nee. Wat voor iets anders had u willen doen? Nou, Zingen bijvoorbeeld, maar dat was pas veel later dat ik dat eigenlijk dacht. Van, ja, dat is toch eigenlijk nog weer veel mooier dan veel spelen. En vroeger had ik heel graag willen dansen, ik had heel, wilde heel graag balletles, maar ja, in die tijd in Leeuwarden was dat niet, niet mogelijk. En, en toneelspelen had, had ik ook wel heel erg leuk gevonden. Ja. Zingen kan toch nog, alsnog? Ja. <laughs> toch? Ik denk niet dat, dat ze mijn omgeving en, uh, aan moet doen. <laughs> Ik, uh, ik zit een beetje, dat is voor de mensen die ons over, op de webcam kunnen zien, die zullen het zien. Ik zit een beetje ver bij u vandaan, maar ik wilde vragen hoe uw vingers eruit zien na 50 jaar fiool. Oh ja, dat heel, heel benieuwd. Uh, dus ik sta even op. Ja. <laughs> even Korte be, nagels, be, ja. Be, ja, dat blijft, ja. Dat kan ook niet en anders. En zit er ook eeld? Ja, ook? hier eeld, ja. Oh, dat valt me eigenlijk nog wel mee, toch? Na 50 jaar spelen, zachte eindjes. Ja, ja. Ik vertroetel ze ook nog steeds. Is het, een, uh, is het een zware aanslag op het lichaam om uh, 50 jaar uh, ja, toch een soort topsport uh, eigenlijk ja, te bedrijven? Ja, het is inderdaad een soort van uh, topsport. En het is inderdaad ook een aanslag op je, op je, ja, op je lichaam, je rug en uh, schouders, armen, Nou, noem maar op. Ja. En is daar iets tegen te doen? Ja, goed op jezelf passen en, uh, en zorg dat je bij een fysiotherapeut uh, terechtkomt... die weet waar het over gaat, die meteen begrijpt... Uh, oh, dat is een violist, ja. Dus, dus, <laughs> da ja. Daar zit het. Ja, um, ja ik, ik blijf het maar zeggen, omdat het zo indrukwekkend hm. is. Vijftig jaar viool spelen. Moet u nog veel studeren? Of, want ik ben helemaal niet muzikaal, dus ik heb geen idee hoe dit gaat. Is het zo voor u dat u gewoon een stuk ziet en denkt... ach, dat doe ik even... Nee, dat is voor mij nog steeds niet, nee. Ik ken mensen die, hebben, die gaan er makkelijker mee om, maar ik heb dat nou niet zo. En spelen is trouwens iets, dat is niet een kunstje wat je dus... als je dat geleerd hebt, dan kan je dat altijd. Dat moet je in ieder geval onderhouden. En sterker nog, je moet er gewoon de hele tijd aan blijven werken. Dus het kan naar mijn gevoel altijd beter en er komen natuurlijk regelmatig nieuwe stukken op mijn pad. En dat is wel heel erg leuk. Nou, dus daar ben je ook weer lekker mee bezig. Maar daar zit niet een... Um, hoe zal ik het zeggen? Een soort zelfverzekerdheid in van... Ah, dit kan ik binnen twee uur wel onder controle krijgen. Of nou, drie. Ja, nou, ik ben niet zo heel erg uh, zelfverzekerd. Dus, uh, als Waarom ik... toch niet? Ja, <laughs> dat weet ik ook niet. Uh, het past niet zo bij me, denk ik. Nou, bescheidenheid ja. zeert de mens altijd. Dat vind ik sowieso. Alleen je zou wel kunnen zeggen... Voor iemand die zo... Uh, om als zo'n groot talent met zoveel ervaring wordt gezien... dat je na zoveel jaar toch wel een zekere ja, zelfverzekerdheid... of zelfvertrouwen moet hebben met, ja, met ja. dat talent. Ja, maar het podium blijft toch altijd het podium. En het podium is natuurlijk toch uh, genadeloos. En um, zoals een van mijn leraren zei, en dat was niet de minste, dat was David Oostrach... die stond op een gegeven moment uh, in de coulissen te wachten samen met de dirigent. En de dirigent zag dus dat Oostrach zenuwachtig was. En zei, waarom bent u nou zo zenuwachtig? Um, uh, u hoeft toch helemaal niet zo zo te zijn? U bent toch David Oostrag? Dus ja, daarom juist. Ja. <laughs> nou ja, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ja. Omdat er natuurlijk, naarmate die reputatie ja. groeit... de verwachtingen ook ja. bijna bovenmenselijk zijn. Ja. En daar heeft u dan ook... Ja, last is misschien niet het goede woord, maar die druk voelt u dat ook. Dat blijft, ja. ja. Is daar niks... Oh, Hans Andringa wil graag wat zeggen. Ja. Ja. Ja, nou ja, 50 jaar is natuurlijk heel erg lang. En ja. u zei net van, ik moet ook opwarmen... Ja. Uh, zijn er nou veel violisten die het zo lang volhouden als u? Want je hebt natuurlijk ook bepaalde vingervlugheid nodig om ja. stukken te kunnen spelen. Ja. Bent u een uitzondering of zijn ja, ik, er bossen, violisten? Ik, ik ken er niet zoveel, nee. nee, nee. Ik, ik, uh, het is best wel uh, heel erg lang. Ja. ja, en gaat het dan ook echt om die vingervlugheid? Die, ja, het ga, het, uh, dat denk ik, maar ook het, het hele bestaan, hè? Als, als violist. Het zijn, zijn natuurlijk toch altijd uh, late uren en uh, veel in de auto zitten. Ja, en veel reizen. en ja. ja, veel reizen. Ja, En ja. ook wel optreden op televisie. Want we hebben ja. een, een fragmentje, het programma van Paul de Deel, speelde u op een viool van een man uit het publiek. En ja. de klank van het instrument ontroerde u. Gaan we even luisteren. Hij is uh, iets moois spelen. Uh, een stukje koffie of zo. Een stukje koffie of Ja. Een stukje, het kost me bij de les. was u onthoord? Uh, nou ja, het, was natuurlijk heel, het is natuurlijk heel aandoenlijk als iemand um, zijn viool wil laten spelen en dan in zo'n programma. Dat vind ik wel heel bijzonder, ja. En dat hij dat, dat durft. En ja, nou ja, dan probeer, probeer je daar dan natuurlijk toch een, een, het, het mooiste uit te halen. Ja, ik vond het wel bijzonder, ja. Um, raakt u, zou u zeggen, met de jaren steeds meer onthoord? Door muziek of door stukken of iets wat u zelf speelt of wat u hoort? Ja. Eigenlijk wel. Ja, Komt dat eens? ja nou misschien omdat ik toch steeds beter begrijp waar het over gaat. En dat is, dat is natuurlijk heel ontroerend. Op zich. Is dat een vereiste om goed te kunnen spelen, om echt te voelen, in leven te voelen waar het stuk over gaat? Um, ja, je, je moet in ieder geval beschikken over een uh, dosis muzikaliteit. En ik denk dat ik dat wel uh, heb. En dan is het ongelooflijk als je met, met een aantal mensen op het podium zit en je hebt datzelfde, je wil dat je hebt dat, de, hetzelfde doel. En het, het, het, het gebeurt, het dat gebeurt. Dat ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik heel erg, heel bijzonder. Ja. Een soort magisch moment. Magisch, magie. Ja. daar gaat het over, ja. Als u naar uh, opnames van u van vroeger, naar de jonge Emmy Verheijen luistert... klinkt het dan heel anders? Hoort u het verschil van het leven wat daartussen zit? <laughs> dat weet ik niet zo. Ik luister gewoon altijd heel kritisch. En uh, ja, meestal ben ik dan uh, al na een tijdje weer geïrriteerd en zo. Dus, <lacht> ja. dat is en best... Maar soms, soms denk ik, nou dat was toch niet zo heel erg slecht. Heel goed. Emmy Verheij, hartelijk dank dat u hier vanavond wilde zijn. En veel plezier ook. Dank u wel. Dit was met het oog op morgen van Sinterklaasavond. 5 december uiteraard. Morgen zit hier Mieke van der Wij, En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet wie haar gasten zullen zijn. Maar dat kunt u vast op onze website lezen in de loop van morgen. Dank voor het luisteren. En heel graag tot morgen.